Wind of change blows straight into the phase of time like a storm wind. Then we ring the freedom bell for peace of mind.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 It's just really dumb, and I I, I I love it when you sing to me. And you, you can sing. TV op kanaal 45, 45. Someone Before they Irak en zijn lederen moeten zijn liable voor deze krimpjes van abuus en destructie. Zee Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 25 jaar. Can touch this? Oh. Live. Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. Zie FM.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 the Ziet Van avont voor